graven, iedereen wil omdraaien. Tom en Sara komen zo meteen deze kant op. Als eerste komt Tom, die wordt gebracht door zijn vader. En zijn vader brengt Tom naar de Goepa toe. Dat heeft een reden, omdat namelijk de vader alleen weet wanneer de bruiloft kan starten. Vandaar dat Tom gebracht wordt door zijn vader naar het aanstaande huis waar hij samen met Sarah gaat wonen. Mm -hmm. is het ook een voorafschaduwing of eigenlijk afschaduwing van de bedekking die God heeft gegeven toen Hij op de Sineï de wet gaf en in een wolk naar beneden daalde. Daar gaan we straks ook nog wat meer van zien. We gaan nu kijken naar de bruid die samen met haar vader binnenkomt en door haar vader naar Tom wordt gebracht naar de bruidegond. Jezus blijft de keuze verstaan. Ondanks dat het zelf bij ons heel veel aanwezig bent. sluiert de bruidegom die sluiert de bruid om aan te geven dat hij haar niet alleen om haar schoonheid trouwt maar dat hij ook eigenlijk om haar innerlijk helpt met haar de bruidegom die wordt nou door zijn vader eigenlijk in de groep gebracht maar dat, hij zit er al ziek. en Sarah die gaat zeven keer loopt ze rondom Tom heen Dat heeft een bijbelse oorsprong dat staat namelijk in Hosea 2 Vers 18 en 19, de eerste keer, dan verklaart de eeuwige, ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. De tweede rondgang betekent, ik zal u in gerechtigheid tot mijn bruid nemen. De derde keer, waar ze nu aan start, ik zal u in recht tot mijn bruid nemen. De vierde keer, ik zal u in goede tierenheid tot mijn bruid nemen. De vijfde keer, ik zal u in ontferming tot mijn bruid nemen. De zesde keer in trouw zal ik u van mij tot bruid nemen. En zes is het getal van de mensen. Zes dagen voor de mens geschapen. De zevende dag is geheiligd voor Yahweh. En daarom is de zevende herkenning. En u zult Yahweh kennen. Dus de zevende keer het is eigenlijk de keer voor Yahweh. Het heeft ook betrekking op het Bijbelvers in Jeremia... waar het staat, de vrouw zal de man ontvangen. En dan gaat Sarah zitten... En dan wil ik starten met het fotum. is de groet. Schat u zit, alsjeblieft. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Yeshua de Messias, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de vorst van de koningen der aarde, Hem die ons heeft liefgehad.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 We gaan lied 623 zingen. Als je gewend bent om te staan tijdens zingen, ga staan. Als je dat niet gewend bent, blijf je zitten. Dat is prima. We gaan beginnen met lied 623 vers 1. is een afschaduwing van het huwelijksverbond wat gesloten is tussen Yahweh en Israël op de berg Sinaï, waar de wet gegeven werd. Dat was ook een groepa, zou je kunnen zeggen. Ja? Dat zag het toen ongeveer zo uit. Een wolk die dus naar beneden kwam en de bergtop bedekte en in die wolk zat Yahweh. Die dus zeg maar zich verschool in de wolk en vanuit die wolk gaf hij dus de woorden aan het volk Israël. Zo sterk zelfs dat het volk ook hoorde wat hij tegen Mozes zegt, staat er in de Bijbel. Ja? Dus dit is een soort afschaduw, het is niet de berg Sinai zelf, dit is een berg in uh, Victoria Island, Canada, waar wij waren en waar ik dit zag. Ik wil beginnen met het schema, elke dienst wordt altijd gestart standaard met het schema, dat zing ik altijd, wil je staan dan mag je staan, ja. Shema Yisrael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 God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ik wil er niet voorgaan gaan in gebed. Abba vader, dank u wel dat wij hier vandaag bij elkaar mogen zijn. Het is een bijzondere gebeurtenis als twee mensen samen door het leven willen gaan. Helemaal als ze willen trouwen en starten met u. Vader, u bent de bedenker van het huwelijk. U die de mens geschapen heeft en als met uw eigen hand man en vrouw samenbrengt. U die weet dat het niet goed is als de mens alleen blijft en hem een hulp tegenovergeeft... Heer, u blijft het doen. Het is elke keer weer een wonder als twee mensen elkaar vinden en hun leven samen willen delen. Zo delen dat ze één worden. Wij danken u voor Tom en Sarah, de reden dat wij hier samen zijn. Wij danken u voor hun liefde en dat we uitgenodigd zijn om samen die liefde bevestigd te zien worden in uw gemeente. Wij danken u voor al deze mensen die aanwezig zijn, die getuige willen zijn van hun getuigenis. Wij danken u dat u de wereld niet loslaat en niet moe wordt. Wij danken u voor uw Zoon Yeshua en wat hij betekent voor uw volk. Wij danken u voor uw bijzondere bemoeienis met ons. Wij danken u dat u ons hoort in uw Zoon Yeshua. Wij bidden u om ontferming als we ons tot u wenden. Wij we bidden u om uw onmisbare zegen in dit samenzijn. Wij bidden u om de verlichting met uw geest, zodat alles mag zijn ter ere van u. Wij bidden u om een bijzondere zegen voor dit jonge bruidspaar. Wij bidden u voor alle aanwezigen wil hen zegenen, hemelse Vader. Wij bidden u om een gezegende dienst dat wij versteld mogen staan... van wat u vanmiddag in ons werkt. Wij bidden u met ons verhoor in de naam van Yeshua. Wij prijzen uw naam op allerhoogste majesteit. Wij prijzen u om uw machtige schepping. Wij prijzen u om uw wonderbaarlijke werken. Wij prijzen u om uw bemoeienis met mensen. Wij prijzen u omdat u te prijzen bent. Wij prijzen u, Almachtige God... Wij loven u omdat u onze God bent. Amen. We gaan nu zingen lied 7. En tijdens dit lied zal ook een collecte gehouden worden. dat net is zijn toespraak naar Tom toe. Van Tom, je hebt allerlei keuzes gemaakt. Ook dit is een van de keuzes van Tom. Namelijk het stuk wat gelezen wordt. Als er dan enige bemoediging is in de Messias, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn wijkschap volkomen, zegt Paulus. Doordat u eens bent, dezelfde liefde hebt, Eén van ziel ben en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Yeshua de Messias was. Die, hoewel hij in de gestelte van God was...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 en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus de Messias Heer is... tot heerlijkheid van God de Vader. Filippense 2 is dat, van vers 1 tot en met 11. En de trouwtekst, die Tom dus ook uitgekozen heeft... die gaat over Filippense 2, vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Dat is een hele indringende tekst. Zeker als we op een gegeven moment ook gaan kijken... wat staat er nou exact in de grondtekst. Als er dan enige bemoediging is, zegt Paulus... comfort of vertroosting in Christus, de Messias... als er enige troost is, vertroosting van de liefde... en die liefde die bedoeld wordt is akapé... dat is onconditioneel... Dat is een liefde die overal bovenuit stijgt. En daar heeft Paulus al wat eerder wat over gezegd. Namelijk in de brief van Korinthe. We gaan daar een klein stukje uit lezen. 1 Corinthe 13. Liefde, ik heb even een plaatje tussen. Liefde, wat heel vaak gedacht wordt tegenwoordig. Liefde is geen -like stent, Maar liefde is een long life band. Liefde is iets wat een leven lang gekoesterd moet worden. Tussen twee mensen. Zoals het door God bedoeld is. 1 Corinthië 13 vers 1, Als zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik een klinkend koper of schallende symbaal zijn geworden. En als je die los hoort, dan slaat het ook eigenlijk nergens op, want het hoort ingebed te zijn in een orkest en niet een of ander los gebeuren. Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, zegt Paulus... En dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen kon verzetten. Maar had ik de liefde niet, het was niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen, tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang... Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijft zich niet over ongerechtigheid. Maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. En zij verdraagt alle dingen. Ontzettend mooi stukje wat Paulus eigenlijk hier schrijft. In het stukje aan de gemeente in Korinthe. Daar word je stil van eigenlijk. Omdat dit over de liefde gaat met een grote L. En eigenlijk wil iedereen wil eigenlijk deze liefde. Al eeuwenlang wordt hierover gezongen, worden er gedichten over geschreven. Er wordt vaak ook uitgepreekt tijdens een huwelijk. Omdat dat iets is wat een enorme belangrijke aspect is van het huwelijk. Dat is de liefde. Paulus gaat verder. Die stopt niet bij de liefde. Maar die zegt, als er enige gemeenschap is. En dan heb je het over kononia. Dat is een drievoudig begrip. Dat is een participatie in de ruimste zin des woords. Nou, participatie is dat woord... Horen we tegenwoordig ontzettend veel. Wij moeten in een participatiemaatschappij leven. Wij moeten overal in mee participeren. Het is al een heel oud begrip. Er is niks nieuws onder de zon, wat gezegd. Maar participatie was toen ook al iets. Gemeenschap, maar dan in de meest ruime zin van het woord. En Paulus heeft het dan over participatie als zijnde in de positie van ons ten opzichte van de Messias. Van Yeshua. Iets over onze relatie met Yeshua. ...en ook onze ervaring en relatie met andere gelovigen. Dat is dan de participatie waar Paulus het over heeft. En die zoekt hij eigenlijk. Want hij zoekt de participatie van de geest. En als er enige, enige gevoelens zijn, zegt Paulus... Nou, er staat eigenlijk darmen ingewanden. Het is vertaald met gevoelens. En waarom? Omdat toen de tijd gedacht werd... ...dat zeg met maar, de ingewanden iets te maken hadden met je gevoelens. Omdat als je onderhevig bent aan heftige emoties... ...dan spelen je ingewonden enorm op. Dus vandaar dat ook in Jezaja staat... ...daarom klagen mijn ingewonden op Moab als haar... ...en mijn binnenste om keer Heres. Ik wilde aan de hand van drie punten... ...wilde ik eigenlijk een stukje behandelen. En punt één is eigenlijk dat Paulus... ...een hele speciale band met de Filipijnen heeft. Als je die brief helemaal leest... ...dan merk je dat Paulus een enorme band heeft met die gemeente. Hij stuurt ook regelmatig mensen naar die gemeente... Hij noemt Timotheus die hij stuurt. Hij noemt ook Epaphroditus. Die zwaar ziek is geweest. En die hij hoopt snel weer te sturen. Het is niet voor niks. Paulus heeft ook die gemeente opgericht. Dus hij heeft aan de basis gestaan zeg maar, van die gemeente. Er is een andere reden dat hij de brief stuurt. En dat is namelijk dat er problemen zijn in die gemeente. Er is oneenigheid tussen de broeders en de zusters. Met name twee zusters worden echt bij namen genoemd. Omdat ze dus onderling problemen hebben... En het tweede is de gemeente die laat zich eigenlijk een beetje in de luren leggen door allerlei tegenstand van buiten. Allerlei tegenstanders die opgestaan zijn en hun het leven moeilijk maken. Hij wil daarom die Timotheus snel sturen. Waarom Timotheus? Omdat hij niemand anders vertrouwt, zegt hij. Hij is de enige die hij dermate vertrouwt. Dat hij dus verwacht dat Timotheus ook de zaak van hem behartigt. Maar ook op een goede manier de zaak behartigt van de gemeente zelf. Nou, we hebben even gekeken naar de liefde die Paulus bedoelde... in 1 Corinthe 13... waar hij naar verwijst. We hebben dat stukje gelezen. Paulus die zegt ook op een gegeven moment... over de liefde. Het is een actie. Doe de liefde aan, zegt hij. Net als dat je een jas aantrekt... wil hij dat je de liefde aandoet. Er wordt altijd gedacht dat liefde een soort emotie is. Nee, verliefdheid is een emotie. Verliefdheid die ontstaat op een gegeven moment... als twee mensen elkaar ontmoeten... Maar verliefdheid moet wortelen. Verliefdheid moet eigenlijk naar beneden wortels schieten. En die moet opgroeien als liefde. Dat is eigenlijk de functie van verliefdheid. En die liefde die moet totaal worden. Die moet zo groot worden dat je eigenlijk alles voor de ander wilt doen. Afzien van jezelf en je eigen volledig geven aan de ander. Psalm 103, die spreekt daar ook over. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid... ...machtig over wie hem vrezen. Het tweede vers maakt aan mijn blijdschap volkomen... ...mijn vreugde volkomen, zegt hij eigenlijk. Doordat u eensgezind bent. Nou, blijkbaar waren ze dat dus niet. Want anders hoeft u dat niet te schrijven. Eensgezind, oud als neo. En neo is eigenlijk een veel breder begrip... ...als eensgezind zijn, zou je zeggen. Froneo heeft namelijk drie grondwoorden. En dat is begrip, gevoel en denken. En eigenlijk is dat de volledige mens wordt eigenlijk ingeschakeld bij het eensgezind zijn. En ook weer dezelfde liefde heb, die akapé waar we het net over hadden. En een van ziel, dezelfde zielsverlangens. En een van gevoelen en dan komt weer hetzelfde woord tevoorschijn, begrip, gevoelen en denken. Toen Paulus dit geschreven heeft, dacht hij waarschijnlijk aan Psalm 100. Dien de heren met blijdschap, kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Nee? Dat vraagt hij eigenlijk. Vondien de Heer dan met blijdschap. En Psalm 106. Zodat ik het goede van uw uitverkorene mag zien. Mij mag verblijden met de blijdschap van uw volk. Mij mag beroemen met uw eigendom. En dat is eigenlijk wat hij verlangt. Ook voor die gemeente. Hij heeft die gemeente gesticht. En hij wil dat er een goed gerucht van die gemeente uitgaat. En niet dat er allerlei problemen zijn. En allerlei toestanden onderling. Wees eensgezind. Gelijk van denken, voelen en begrijpen. Paulus zal ook gehoord hebben hoe de gemeente in Jeruzalem met elkaar omging. Want ook dat staat beschreven. Ik verzeker jullie het nogmaals, en dat zegt Yeshua, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets te vragen. Wat het ook is dat mijn vader in de hemel heeft voor hen zal laten gebeuren. Dat gaat dan over het eensgezind zijn. Volledig op elkaar afgestemd. In handelingen daar staat dus dat dus de gemeenten elke dag bij elkaar kwamen... Trouw en eensgezind in de tempel. Ze braken het brood bij elkaar. Gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. En dat is dus iets wat Paulus ook verlangt voor de gemeente die de gesticht heeft in Filippenzen. En als je dan dezelfde liefde en zielsverlangen hebt, dan is dat moeilijk. Want hoe kom je dan eensgezind? Hoe kom je dan zo dat je dezelfde zielsverlangens krijgt? Dan moet je communiceren. Er wordt heel veel over gesproken, er wordt heel veel over geschreven. Maar voor communiceren heb je eigenlijk twee dingen nodig. Een zender en een ontvanger. Als die twee niet goed op elkaar afgestemd zijn, dan gaat het mis. Want dan of je ontvangt niks of je zendt in het wilde weg. Ook de taal die je spreekt is van belang. Je zult wel dezelfde taal moeten spreken. Gelukkig zijn er tegenwoordig mensen die heel veel talen kennen. Dus dat is op zich niet zo'n groot probleem. Maar wat wel een probleem is, is de afstemming. Je moet op elkaar afgestemd zijn. Als ik even het voorbeeld pak van harpspelen... niemand verwacht dat als je harps gaat studeren... dat je na een week al een heel mooi stuk kan spelen. Nee, daar heb je heel veel tijd voor nodig. Een vrouw zit nog veel ingewikkelder in elkaar. Een ingenieur heeft geprobeerd om dat een beetje duidelijk te maken. En die heeft daar een plaatje van gemaakt. Dit is een plaatje. Voor een man heb je maar één nodig. Het is aan of uit. Zo simpel is het. Voor een vrouw, allemaal knoppen en lampjes en toestanden. moet heel veel afgestemd worden. En dat is niet alleen, zegt de ingenieur. Het probleem is, elke twee weken verandert de bedrading. Dus je denkt op een gegeven moment dat je weet wat je in je handen hebt. Helaas, elke twee weken verandert het. Je moet zielsverander worden. Dat zegt Paulus. Je diepste gevoelens en gedachten gaan delen met die ander. En dat betekent jezelf blootgeven. In alle aspecten. En blootgeven... ...gaat altijd gepaard met schaamte. Dat was al in het paradijs zo, dat is niet veranderd. Jezelf blootgeven aan een ander heeft altijd te maken met een stuk schaamte. Totdat je gaat beseffen dat als je eigen blootgeeft je nader tot de ander komt... ...en dat de ander jouw bedekking wordt. Dat je samen één wordt. En dat is natuurlijk ontzettend mooi om dat te ervaren en dat ook mee te maken. In handeling staat ook dat de menigte van hen die geloofde één van hart en één van ziel was. En dat niemand zei dat er iets bezat, maar dat alles gemeenschappelijk was. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend mooi iets. De communisten die hebben dat behoorlijk geprobeerd na te bozen. Het is niet gelukt. Blijkbaar lukt het ook niet zomaar in deze wereld om alles gemeenschappelijk te hebben. Mensen willen toch heel graag iets van zichzelf hebben... En daar is op zich ook niks mis mee. Maar er staat wel dat iedereen dus één van hart en één van ziel was. En ik denk dat Paulus daar met name een oproep naar doet. Van wees één van hart en één van ziel. Paulus heeft dat ook in zijn hoofd. Want ook in Psalm 21 wordt dat benoemd. Als eerste in 1 Corinthe 1 vers 10 nog. Ik roep u er toe broeders... Door de naam van onze Heer Jezus, de Messias, dat u allen eensgezind bent in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Nou, het is bijna niet mogelijk, zou je zeggen. Als je een gemeente hebt die dus zeg maar, zo hecht aan elkaar gesmeed is, dat ze allemaal hetzelfde gaan denken, hetzelfde gaan voelen. Wij kennen dat niet in Nederland. Als we rond ons heen kijken, zijn er ontzettend veel kerken. Er is een enorme verdeeldheid in het geloof. Het is bijna niet mogelijk om een aantal christenen bij elkaar in de ruimte te zetten... en zeggen, joh Messias, er nou eens één een van denken uit die kamer. Je krijgt het niet voor elkaar. Waarom niet? Omdat iedereen heeft een eigen mening. Iedereen heeft een eigen interpretatie. En ik denk dat het pas echt helemaal heel zou worden als de Messias terugkomt. Dat op dat moment ineens duidelijk wordt wat nou eigenlijk de bedoeling is. Dan vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Niets uit partijdigheid, zegt Paulus. Waarom? Omdat je eigenlijk altijd toch bezig bent met je eigen partij. Het is heel moeilijk om je eigen te verplaatsen in een ander en voor de ander keuzes te maken. Sterker nog, voor een ander op te komen en helemaal de ander eigenlijk te beschermen. En dat kan wel, want er zijn genoeg voorbeelden van mensen die dat wel doen, die zich wel over hebben voor een ander, maar het is niet iets wat ontzettend makkelijk is. Hij zegt, het gaat ook over lege trots, eigen glorie, eigendunk. Lege trots, je bent soms trots op iets wat je bereikt hebt, vaak heeft dat te maken met de talenten die je gekregen hebt en waar ben je dan eigenlijk trots op, op iets wat je ontwikkeld hebt, waar je jezelf voor laat staan. Paulus zal zeker ook deze spreuken in gedachten hebben gehad toen hij dat zei. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en ligt niet tegen de waarheid. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwalijke praktijken. Het is de start van een hele hoop ellende en narigheid als er afgunst of jaloezie is. En dat wil hij eigenlijk niet. Wat hij wil is nederigheid. Het prezen des heren is vermaning tot wijsheid en nederigheid gaat vooraf aan eer, zegt hij. Die spreuken. Het loon van nederigheid, de vrezen des Heren, is rijkdom, eer en leven. Dus nederigheid, dat is eigenlijk de vrezen des Heren. Dat is wat hij bedoelt. Stop nou eens met die ijdele glorie en die lege trots. Maar richt je nou op de vrezen des Heren. En dan, dan komt er veel meer los. Dan komt er rijkdom, eer en leven. Hij doet dan ook een vraag eigenlijk voor zichzelf... En wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden. En dat had hij gedaan. Hij had heel vaak en heel veel onder hen gearbeid. Hij had leiding gegeven in de gemeente daar zo en hun ook terecht gewezen. En hij vraagt ook om hun hoogachting daarvoor. En hij vraagt: leef nou in vrede met elkaar. Hij wil ook rust. Want hij heeft in de gaten dat op het moment dat hij verdwenen is, dat hij weg is op zijn zennisreizen dat er een hele hoop gekrakeel is in de gemeente die hij achterlaat. En dat is niet prettig als je op reis bent. Je moet je eigenlijk ook nog eens een keer eigenlijk zorgen maken om een gemeente die je achtergelaten hebt. Laat een ieder niet oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En dat witte, dat staat er eigenlijk niet. Dat is dan toegevoegd. Maar laat een ieder ook. Maar het is logisch dat het ook gaat ook over oog hebben voor wat van anderen de andere partij is. Laat dus iedereen, zegt hij... En dat gaat dan niemand uitgezonderd... waar je ook vandaan komt... je afkomst... wat je bereikt hebt... hoe hoog je staat... het maakt niet uit... niemand moet zich eigenlijk... met zichzelf bezighouden... maar meer oog hebben voor een ander. Ik wil dat even toelichten aan de hand van een voorbeeld... en dat gaat over een wetgeleerde... die probeert om Yeshua te verzoeken. Die wetgeleerde komt naar Yeshua toe... en die zegt... meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. En Yeshua zegt tegen hem... Nou, wat staat er in de wet geschreven? Waar gaat het over? Waar ben je al heel je leven mee bezig? Want het was een wetgeleerde. Wat leest u daar? En die wetgeleerde zegt... Het schema wat we net gezongen hebben... U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel... met heel uw kracht en met heel uw verstand... en uw naaste als uzelf... Nou, dat is duidelijk. Dat heeft die man geweten. Die man die heeft niets anders geweten dan het schema. Dat kende hij. Maar nu wordt het eigenlijk wel heel erg naar hem toe geworpen. Dus probeert hij wat anders. Yeshua zegt eerst tegen hem een juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij zocht dus naar het eeuwige leven. Zou hij dat nu verkrijgen? Doordat hij dat doet? Hij is zo verguld van zichzelf dat hij de vraag terug wil spelen naar Yeshua. En hij vraagt... Maar wie is dan mijn naaste? Zo van, nou ja goed, uh, hé, wat hebben we het over? Over wie gaat het nou? En Jezus gaat het verhaal vertellen van de barmhartige Samaritaan. Dat er iemand vanuit Jeruzalem onderweg gaat naar Jericho. Onderweg wordt overvallen door rovers. Totaal wordt kaal geplukt, in elkaar geslagen en gewond achterblijft. Die man die ligt daar te wachten totdat er iemand oog voor hem heeft. En dan komt op een gegeven moment komt er een priester aan. Maar wat zal die blij zijn geweest, want de priesters die waren van verre al eigenlijk herkenbaar aan hun kleding. Dus hij zal enorm blij zijn geweest, een priester, de priester, nou dan ben je goede handen, toch? Helaas, die priester die gaat aan de andere kant van de weg en gaat hem voorbij. Even later hoort er weer iemand aankomen. En dan komt een leviet aan, ook die waren herkenbaar gekleed. En een leviet, dan komt het heel dicht bij die wetgeleerde, want een wetgeleerde was een leviet. Maar die Levitie kiest er ook voor om naar de andere kant van de weg te gaan en voorbij te lopen. En niks te doen met de man die gewond was. Met de lange leste komt er een vijand aan. Op zijn ezel. Een Samaritaan. Ik denk dat die man de moed opgegeven heeft. Van nou ja, hé, wat kun je nou verwachten van je vijand? Waarschijnlijk slaat hij me dood. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Die man die wacht. Die stopt daar zo. Die verzorgt de gewonde man. Helpt hem op zijn ezel. Brengt hem naar een herberg. Verzorg hem daar zo, geld achter voor de waard en zegt zelfs, hoe ze, ik moet verder op reis, hier heb je geld, verzorg hem. Ik kom nog een keer terug. Hetgene wat je ontbreekt, zal ik bijbetalen, maar verzorg hem goed. Een totaal ander begrip als wat die wetgeleerde eigenlijk verwacht had van mijn naaste. Yeshua dus vraagt dan aan die wetgeleerde, kun je nou vertellen wie de naaste was? Hij wil de naam niet eens noemen, u werd geleerde. En hij zegt heel benepend hij tegen Yeshua. Ja, ja, dat is degene die barmhartigheid gedaan heeft. Zo van, nou ja, goed, het is duidelijk hoor. Hij wil niet eens noemen dat het een Samaritaan is. Zo ver weg van zijn begrip lag dat. Het begrip naast. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Yeshua de Messias was. Maar welke gezindheid is dat dan? Als Yeshua begint met zijn onderwijzingen dan zorgt hij eerst dat hij zijn discipelen bij elkaar brengt. Hij voegt ze samen, zou je zeggen. Hij maakt een reis en overal vandaan plukt hij zijn discipelen. Mensen die aan het werk zijn, die aan het vissen zijn. En hij roept ze en maakt ze vissers van mensen, zegt hij. Dat staat ook gewoon geschreven. He? Yeshua liep langs de zee van Galilea en zag twee broers... namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt... en zijn broer Andreas, die het net in de zee, het net in de zee werpen, want ze waren vissers... En hij roept ze en hij zegt tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. Dus een totaal ander beroep eigenlijk. Ze moeten alles achterlaten. Er staat ook niet dat ze ervoor gezorgd hebben dat iemand anders het overneemt. Er is ook verder helemaal geen dialoog van, uh, maar uh, ons werk dan. Uh, hoe moet dat dan? Uh, waar moeten we slapen? Waar moeten we van eten? Waar moeten we... Nee, ze laten alles achter en ze volgen hem. En er staat ook dat grote menigte hem volgde. Uit Galilea en Decapoli, uit Jeruzalem, Judea en van over de Jordaan. Dus hij is samenvoegend. Daar stopt hij ook niet mee. Tot aan het eind van zijn leven, aan het kruis, voegt hij nog Johannes samen met zijn moeder, met de moeder van Yeshua. Een algehele toewijding tot God, Akatos. Heet dat. dat gaat ook naar vernoemd, denk ik. Het betekent van je naam: Akatos is goedheid. Daar staat ook geschreven in de Psalmen. Zie, ik kom. In de boekhol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Psalm 40 vers 8 wordt herhaald in Hebreeën 10 vers 7. Psalm 40 vers 9, ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehaag te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. King James vertaalt het eigenlijk nog mooier. Die is veel dichter bij de grondtekst. En dan staat er, ik ben in verrukking om uw wil te doen, oh God. Uw Torah is in mijn hart geschreven. Het dus eigenlijk staat er in mijn hart gegrift. Iets wat er niet meer uitgaat. En de psalmist die heeft dat dus regelmatig over. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn making, mijn plezier de ganse dag. Hij is heel erg rigoureus in zijn keuze, Yeshua. Komt iemand naar hem toe? En ook die vraagt aan hem... Goede meester, wat voor goeds, akkertos, moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Iets wat daarbij ook die mens al toen enorm bezig hield, het eeuwige leven. Hij krijgt een antwoord wat hij totaal niet verwacht zou hebben, denk ik. Maar wat zegt Yeshua? Hij zegt, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Dus hij verwijst naar Yahweh, naar de Vader. Maar wilt u tot het leven ingaan, zegt Yeshua... Neem dan de geboden. En dat staat echt van Mozes in acht. Nou, of hij daarop nou zat te, zat te wachten, weet ik niet. Maar hij heeft wel zijn woord klaar. Want hij heeft die geboden gehouden van zijn jeugd af aan, zegt hij. En dan zegt Jeshua, sure, nou oké, okay, prima. Verkoop alles wat je hebt, geef het de armen, kom dan terug. En dat is een stap te ver. Want die man was erg rijk. Dus die haakt af. Alles liefde. Yeshua sure Jeshua zegt tegen zijn discipelen, u noemt mij meester en heren. En u zegt het terecht, want dat ben ik. Als ik dan, de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Daar zijn we niet zo goed in, we zijn veel beter in elkaars oren wassen. We willen heel graag iemand terecht wijzen, maar om ons neer te buigen voor een ander en de voeten te wassen, dat is vaak een stap te ver. In het Midden-Oosten is dat wassen veel heftiger, daar liepen ze natuurlijk gewoon in Sambala. Dus die waren echt ontzettend smerig, zeg maar. Dus dan is het, om dan de voeten te wassen, nog een ietsje erger als tegenwoordig. Alhoewel er mensen zijn die ook behoorlijke stinkvoeten kunnen hebben. Maar het geeft wel wat weer, zeg maar, dat hij zegt van je moet elkaars voeten wassen. En niemand heeft een grotere liefde, zegt hij dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Zijn leven geeft voor zijn vrienden. Nou, dat heeft hij gedaan, hè. Sterker nog, hij zegt verder tegen zijn discipelen, u bent mijn vrienden. Met andere woorden, ik ga mijn leven geven voor mijn vrienden en dat zijn jullie. Nou, dan moeten ze enorm veel onder de indruk zijn geweest. Dat hij hun noemt als vriend. Want een vriend, dat geeft een hele speciale band weer. Is dat het dan? Nee, want dit is maar de helft van de tekst. Er staat wat achter. U bent mijn vrienden. Als u doet wat ik u gebied. Dus hij hangt er een conditie aan. Je bent niet zomaar vrienden. Nee, ook dat is altijd ingebed in bepaalde dingen. En bij Yeshua is dat ingebed in de in Torah. Als hoge priester. Hoge priestelijk medelijden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde, staat er. Zijn liefde is onconditioneel, maar wel ingebed in de Torah. En dat heeft hij ook gezegd. Er zal geen jota of titel van de Torah veranderen of ongedaan gemaakt worden. Waar de eerste Adam eigenlijk heeft gefaald op jammerlijke wijze, is de tweede Adam tot een succes geworden. De tweede Adam is volledig geslaagd. Zozeer geslaagd dat hij met Pesach heeft hij zijn leven afgelegd... en zijn vader heeft het aangenomen... heeft zeg maar, hem weer opgewekt. Want dat leven afleggen... dat is gepaard gegaan met een uitspraak van hem. Hij heeft gezegd aan het einde van zijn leven... het is volbracht. Alles waar de vader hem toe geroepen had... alles waar de vader verwacht had van hem... heeft hij ten leven uitgevoerd. Want Paulus schrijft ook in Hebreeën 4, vers 1... Vers 15, want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is. Samenvattend, welke vertroosting is er in de liefde? Dat was een van de eerste punten. En dat is totaal, de liefde is allesomvattend. Je zet er je compleet voor in. Die is onconditioneel, maar wel ingebed in de Torah. En die is machtig, de liefde is totaal en grenzeloos tweede was waarin de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Eigen ik afsweren met inachtneming van je eigen talenten. Nederigheid aanleren. Dat is de vreze des heeren. Welke gezindheid had Yeshua samenbindend, samenvoegend. Algehele toewijding tot God Akatos. Rigoureus in zijn keuzes. Alles omvattende liefde gaf zijn eigen leven. En hoge priestelijk medelijden, medeleven. Dat is wat Yeshua heeft gedaan. Amen. Ik ga nu zingen lied 124. We gaan nu over tot de huwelijksbevestiging. en dat beginnen we met het aansteken van de kaarsen. Daar hoort ook weer een zegen bij erbij, dus die spreken we ook uit. Ik wil vragen om de ton de rechtse kaars te aansteken en de laatste zaken, En de van de taal is de van koning van het heelal, die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua. En die ons heeft opgedragen een licht voor de wereld te zijn. En na het aansteken van de kaarsen. Dan mag Tom. Je mag al wat hier in het midden komen staan. Tom en Sarah. Dan mag je de sluier van, voor het aangezicht van Sarah verwijderen. Dat heeft ook weer een betekenis. Het staat in Jesaja 6, 25. Vers 6 tot 9. Waar het feestmaal aangericht wordt voordat de sluier verwijderd wordt bij de volgen. En we naar de bruiloft maar beginnen. Daarnaast 2 Korinthe 13. Dat bij de bekering van de joden de sluier zal weggenomen worden. En zij dan van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Bij de joden is er ook altijd gedacht aan het verhaal van Jacob. Jacob die wilde trouwen met Rachel. En die bedrogen werd door zijn oom. En ochtends merkte dat hij dus getrouwd was met Lea. En daarom wilden ze ontzettend graag in het licht... De sluier verwijderen zodat ze zeker weten dat ze met de juiste trouwen. Nou, je bent wel overtuigd, om. Zeker meneer. Ja, niet. Daarna gaan we dus beginnen met een slokje wijn. Het bruispaar neemt als voorschot op het huwelijk een klein stokje wijn. Dat noemen we een douche. Geschapen. En dan krijgen we nu eigenlijk waar we voor gekomen zijn. De huwelijksbelofte voor God en zijn gemeente. Tom Oldenmeijer en Sarah van Sina Beek. Zijn jullie overtuigd dat de huwelijkse staat door God is ingesteld? En betuigen jullie hier voor God en zijn gemeente dat het jullie oprechte voornemen is in deze heilige staat te leven? En is het jullie verlangen dat deze huwelijkse staat op deze dag bevestigd wordt? Wat is hierop jullie antwoord? Tom Tom, beloof jij dat jij Sarah zal liefhebben, haar nooit zal verlaten, heilig met haar zal leven, in voor- en tegenspoed voor haar zal zorgen, zoals een getrouwde, godvreesde man aan zijn wettige vrouw schuldig is te doen naar het heilige evangelie. Tom, wat is hierop jouw antwoord? Sarah, beloof jij dat jij Tom zal liefhebben, hem nooit zal verlaten, heilig met hem zal leven, in voor- en tegenspoed voor hem zal zorgen, zoals een getrouwe, godvrezende vrouw aan een wettige man schuldig is te doen naar het Heilige Evangelie. Sarah, wat is hierop jouw antwoord? Laat Tom nu de Ketuba voorlezen. Kunnen we hier. Ketuba is opgesteld dat Tom en Sarah samen. Dat zijn eigenlijk de beloftes die ze samen uitspreken naar elkaar. voor het Knielen. Ik vraag de gemeente om op te staan. Dan zingen we samen Psalm 134, vers 2. En bij de regel en knielt en bieden voor u neer knielen Tom en Sarah op het knielbank. Tussen de zegen bij de huwelijksbeker. Gezegend bent u, Jawe onze God, Koning van de wereld, die alles geschapen heeft voor uw heerlijkheid. U die de mens naar uw beeld schiep, naar uw gelijkenis en hem in de tuin van Ede verheugde. Gezegend bent u, Jawe, die de bruidegom en de bruid verheugt. Gezegend bent u, Jawe onze God, Koning van de wereld, die vreugde en blijdschap geschapen heeft... Bruidegom en bruid, de myrtenboom, het vreugdelied, plezier, verrukking, liefde, de broederband, vrede en kameraadschap. O Heer, onze God, laat het geluid van vreugde en blijdschap weer gehoord worden in de steden van Jeruzalem en de straten van Jeruzalem. Als als bruid haar bruidegom verwelkomt, en dat ziet dus uit naar de toekomst. Gezegend bent u, ja, voor onze God, koning van de wereld, die de bruidegom verheugt met de bruid. Dan gaan we het glasveren inwikkelen in het broek en de om, die gaat dat kapot met een hak van zijn schoen en as Nee? Oké, okay, dan krijgen we nu de overhandiging van de huwensbijbel. Dat doet onze voorganger vertellen. namens onze gemeente. Ja. Laat u rustig zitten. Almachtige Schepper, Koning der Koningen en Heer der Heren, wij willen u danken voor alles wat we hier genoten hebben. Dank u voor het jonge bruidspaar. Wil hem vervullen met uw zegen en hem een vol en vruchtbaar leven schenken. Wil hem bewaren voor moeite en verdriet. Maar wees hem nabij als dit toch op een pad komt. Heer, en sterk hen dan, schenk u zegen ook in allen die hier aanwezig zijn, in alles waar ze mee te maken hebben in hun leven. Wees ons nabij als we hier vandaan gaan, breng ons veilig op de plek waar we verwacht worden, zegen het bruidersfeest en zijn gasten. Wij vragen dit uit genade in de naam van uw grote zoon en onze Messias, Yeshua. Amen. We willen nog de afzetting zingen, Psalm 75, het eerste vers. Ik wil u gewoon vragen, gaan staan, dat u de zegen van Jaw kunt ontvangen bij het heen gaan. Ga heen in vrede, de zegen met uw darend van Ja wij. Ja, zegen u en hij behoede u. Ja, wij doen dus zijn aangezicht over uw lichten en zijn u genadig. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn Shalom. Amen.